Sport en competitie heeft zijn eigen podcast en de belangrijkste nu ook. Volleyball, derde klasse Q, Regio West. Mathematisch kunnen we nog kampioen worden. Dit is aflevering 7 van Chroniek van een kampioenschap. Met uh, Koert de Keizer en uh, Bouk Smit. Bouk, hoe gaat het met jou als mens? Met, uh, met mij gaat het goed. Ik ben een uh, weekendje naar uh, Wenen geweest. Ja, twee met... wedstrijden gemist. Yes. <laughs> <laughs> um... Ik ben uh, met mijn zusje uh, mee, uh, mee geweest. Het uh, was een cadeautje van mijn uh, van moeder. Lekker. En uh, ja, epische stad. Echt wel. Dat heb je allemaal gezien? Heel veel oude, dode schilders. Heel veel oude, dode gebouwen. Ik ben uh, naar een kerstmarkt geweest. Nog een kerstmarkt. Nog een kerstmarkt. <lacht> ik denk nog een kerstmarkt. En ze hebben er ook bier. Oh. Dus... oh. Maar daarvoor hoef je niet naar... Uh... Oostenrijk, toch? Nee, nee. Maar <laughs> goed, uh, ja. verandering van uh, scenery doet eten. Dat maar is dan drinken. <laughs> wat, dus, uh, uh, wat was het meest indrukwekkend? Wat was het meest indrukwekkend? Ik vond... Uh, het is natuurlijk een beetje de tegenhanger van onze geschiedenis. Dus wij zijn meer volgens mij Frans-Spaans georiënteerd. Hè? Uh -huh. um, en het is dus een beetje het andere Rijk. En het was daar echt... Uh, ja episch rijk. Uh, het, het was echt het centrum van die wereld. En het was dus ook een verzamelplek voor alle rijkdom uh, daarvan. Dus overal staan gigantische gebouwen die allemaal van de rond dezelfde tijd dateren. Uh, paleizen. Uh, overal staan echt epische gebouwen. Ja, je ziet het nog dat het echt een, een heel rijk gebied is geweest. En uh, ik geloof dat, uh, dat de leiders van het Rijk pas in 1908 of zo gestopt zijn met regeren, of 1918. Ja, de, de Habsburgers. Habsburgers, ja. ja. Ja, dat zal rond de Eerste Wereldoorlog zijn, 1914. Ja, ja, ja 1918 was het klaar, dus ja. ja. Dat is een beetje de vraag. Dat is een beetje uh, wat je kent van de, van de Sissy-films, hè? De... Ja, ja, dat is precies dat rijk. Ja, ja, ja, ja. dus de, de Oostenrijkse adel. Dat, uh, en het is bizar om te zien hoe uh, kunst en ook... Uh, uh, ja, goud, ja, dat is ook kunst, maar goudsmeden, dat soort dingen... Hoe dat echt tot een veel hoger niveau getild is... Doordat daar geld, tijd en moeite voor gedaan werd. Dat... Uh, uh, ja, het was heel mooi om te zien en ik kan het van harte aanraden. En je was met je zusje, en gewoon z'n tweeën. Ja. Dat krijgen wij meestal uh, voor, of tenminste sinds uh, twee jaar voor Kerst. Dat vinden mijn ouders leuk om te geven, om uh, ja, een beetje de band tussen uh, broer en zus aan te halen. Tof, ja. leuk. Nou, wel twee wedstrijden gemist dus. Ja. <laughs> nee. Nou, hebben we het zo over. Yes. Ik, uh, ik heb een beetje drukke week achter de rug. Wat gaat nu al iets beter? Ik uh, was druk op mijn werk. Oké. Okay. Opnames komen er bijna aan. We gaan weer naar de studio, zoals steeds. Uh, en daar moet heel veel shit voor voorbereid worden. En dat is nu allemaal wel een beetje voorbereid. Dus het uh, is nu weer een beetje kanten. Het was natuurlijk jarig afgelopen ja. weekend. Ik dacht, uh, ja, ik dacht, ik doen, uh, na de wedstrijd op vrijdag, klein puusje. Klein puusje, klein puusje in de stad. Ja. Uh, en toen was het opeens half zes. Ja. Toen ik thuis was. Ja. was? Ja. Met een uh, broodje gyros van El Greco in mijn gezicht. Heerlijk. Ja. We waren dus uh, eerst naar de kroeg gegaan. We hebben een beetje speciaal biertje te drinken. Toen gingen we nog naar de Flaten. Michiel was erbij, ons libero. En uh, ja. nou, een sympathieke jongen ken je. Michiel is de kroeg uitgezet. Ja, dat, als, als je aan mij zeg maar 25 mensen op een rijtje zou zetten... met Michiel <laughs> daarbij en zou vragen... wie zou het eerste de kroeg uitgezet worden... dan zou ik denk ik 24 anderen kiezen voordat ik Michiel zou zetten. Ja, precies, ja. ja, ja Michiel... Uh heeft er blijkbaar een beetje een baldadige gedronken, Of in ieder geval had uh, afgelopen vrijdag een baldadige gedronken. stonden in de flater. Volgens mij was het uh, offspring met opgezet. Maar ja, Michiel uh, is natuurlijk een gitaaliefhebber. Dus hij stond te springen en hij keek omhoog en zag een lampje. En die begon ze tegen zijn lampje aan te tikken. En ja. het peertje ging stuk, dus het lampje ging uit. Oh, ja, kan gebeuren. Toen kwam opeens een gast, een gastje, een beetje tegen hem aan te duwen. Maar het was best wel, best wel druk, dus er stonden voortdurend mensen tegen je aan te duwen. En Michiel die keek ook echt zo opzij van, gast, wat, wat ben je aan het doen? Ben ik de eigenaar, of in ieder geval de, de, de manager <laughs> op de uitbater. Dus die, uh, zegt, oh gast, shit. Gast, die gaat eruit. Wat, wat? Ja, ik ben de eigenaar. Oh, oké. Okay. <laughs> Michiel met die man uh, naar dat, buiten. Dat is dan ook weer Michiel. Oh, oké. Okay. Ja, prima. Nou ja, het ja. was toen dus ook al midden in de nacht. Dus volgens mij was het... Ik denk dat wij een half uur later weggegaan zijn. Ik geloof dat ik rond half vier een appje zag uh, dat... Michiel de kroeg uitgezet. <laughs> ik kan me niet eens herinneren dat ik een appje gestuurd. Had. Nee, Michiel had zo'n oh. appje gestuurd. Ik ben de kroeg uitgezet of iets dergelijks. <laughs> ik had gelukkig nog de tegenwoordigheid van geest om uh, zijn jas te pakken en die achter, achter hem aan te brengen. Hmm. En het was uh, tamelijk koud en. Uh, nou ja, het ja. Vond het wel zo... Maar had je zijn kaartje dan of zijn garderobe? Nee, het, het lag gewoon ergens in de hoek daar zo op, oh, op een stapel. Okay, en ik nee, wist gewoon dat hij uh, zo'n felblauwe ski-jack uh, heeft. Ja, dus die dat kon die... ik uh, redelijk snel. Uh, Pakken. De uitsmijter die was ook heel relaxed trouwens, er was dus een uitsmijter stond bij de deur, die deed dus niks, dus blijkbaar liet hij dus afhangen van de, de man achter de bar. En die keek ja. maar ook aan, zo oh ja prima, geef die jas maar van die en Toen was het alweer geregeld. Dus ja, uh, ja. dat uh, was een uh, vrij uh, heftige verjaardag, die had ik niet gepland zeg maar. Nee, nou prima. Nou, dat was wel leuk, ja. Wel lekker uitgebracht, zaterdag. Nou zaterdag was mijn neefje ook ja, die is precies uh, 30 jaar jonger dan ik. Leuk. Dus die werd vier. Ja. Dus we zijn naar Brabant gegaan om, uh, om daar ook nog even een cadeautje af te geven. Daar komt jouw familie vandaan. Precies. Uh, dus uh, dat was ook heel gezellig. Toen, uh, s'avonds zijn we nog naar een housewarming geweest. Oké. Okay. In Leusden. Of uh, Harry en Elke. Nog oh, al? Elke, nou, ja. ja. Volgens mij Harry is, is een uh, beroepsgenoot, toch? Ja, Elke is een beroepsgenoot voor jou. En uh, uh, oud-switcher ook. Ja. En uh, Harry is ook oud-switcher. Nee, Die ja. is mijn voorganger bij uh, Elke bij is ook oud-protoster, toch? Uh, ja, volgens mij wel één seizoen. Ja, of meerdere misschien. Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Dat, dat komt ineens hem op. maar en Elke kennen elkaar in ieder geval van slag ze zaten bij ja. elkaar een team. En uh, Elke is ook zwanger. Dus er komt een slag baby uh, aan. Zoet, hè? Ja. Nou. Hé, hey, ik wou het nog even met jou hebben over, uh, over deze podcast. Ja. We het, uh, vorige week hadden we het na het opnemen nog even over. Dus dat is misschien wel een goed onderwerp om even over te hebben. Dat dankzij deze podcast we veel bewuster zijn van onze competitie. Ja, dat vind ik wel grappig. Want normaal ga je gewoon naar een wedstrijd... en dan ga je gewoon volleyballen. En uh, that's it. Maar door zo'n podcast ga je toch een beetje kijken van... oké, okay, wat voor teams hebben we tegen ons staan? Wat zitten daar voor mensen in? Wat kunnen we daarover vertellen? Ja, hoe ziet dus... de Facebookgroep eruit? <laughs> ja, wat voor site hebben ze? Waar komen ze vandaan? Ja, en wel het gevolg dat dat je dus voorbereid het veld in gaat Dat je denkt, oh ja, dit zijn de, je, normaal gesproken ja. had ik altijd... dan stond ik in het veld, En dan was je al aan het warm lopen en dan zag je de tegenstander dan dacht je, oh! Ja, alleen dat ene team met zo'n troll erin, dat, ja. dat onthield je. Ja, precies. Of, of ze hadden dan toevallig één iemand die dan heel hard kan slaan... of 2,30 meter 30 was, weet je, die onthoud je dan. Ja. Ja. Maar ook niet van tevoren, dat je denkt, ja. tegen wie spelen we? En dan zie je ze aanlopen, eh. ja. Oh ja, het zijn die mensen. Ja, verder, de naams van die teams, dat is gewoon echt generic. Ja, gewoon random dorp in de omgeving van Utrecht... Ja, Heren 4. Weet je ja. dat nou niet eens? Uh, nee. nee, dus dat is, uh, dat is ja, wel gunstig. We zijn veel bewuster van de plek in de poel. Mm -hmm. Het scheelt natuurlijk ook dat we maar een heel klein poeltje hebben... dus er niet zo heel veel plekken te zijn. <laughs> helpt ook wel, ja. maar het helpt ook wel dat we er gewoon naar kijken. Ja, dus dat is... Dat uh, ja. En ik hoop dat dat ook bij de luisteraars uiteraard... Uh, een ja. beetje bewustzijn creëert. <laughs> ja, die zijn nu ook bewust van wie zijn DVC en Jupiter. En, uh. Ja, want... Nou ja, goed... We hebben toch een hele grote schare. Ik, uh, ik, ik, ik hoorde dat hij al 33 keer beluisterd was. Ik, ik zat op 33 keer. En ook mensen waarvan ik niet had verwacht dat ze, uh, dat ze luisterden. Dus uh, Gijs en uh, Matthijs, leuk dat jullie luisteren. Dat ja, hoor Gijs en Mathijs? Ja, Gijs heeft één jaar gevolleybald, zei dus, hij. Uh, nou ja, okay. okay. nou. En Matthijs is mijn zwager. Maar dan is dit stukje eigenlijk interessanter voor hun dan, dan het gelul over volleybal. Ja, de eerste helft is uh, ja. relevanter in ieder geval. Ja. Zoals uit. mijn moeder het zei, wanneer gaan jullie nou over volleybal lullen? Nou, uh, <laughs> nu? <laughs> Laten we yes. het nu hebben. We hebben drie wedstrijden gespeeld sinds de laatste opname. Yes. En die heb je alle drie mee niet meegemaakt. Yes. Eerst was je ziek, geloof ik. Ja. En, uh, speelden we tegen uh, Jupiter uh, uit. Ja. En uh, we hadden uh, ook geen lopers. Nee. Het is uh, echt onderbezetting tot de markt. Ja, het was echt, echt op te huilen. Um, en ik heb ook nog alle paaslopers. We speelden uiteindelijk met... Uh, um, een iemand op paasloper die het yeah. vroeger wel eens gedaan heeft, namelijk ikke. Oké, okay, <laughs> ik was ja. paasloper. lopen. Oh, jij hebt wel eens gepasen. Lopen, ja, ja, ik heb ja. Nou ja, precies. En uh, dat betekent dus allemaal via ja, uh, Ronald als spelfdelen. Want uh, die is het, dus nu <laughs> paas lopen, maar uh, die is ondertussen dus tot spelfdelen omdat al spelfdelen stuk zijn. Dus toen hadden we nog een extra lopen door Riva voor de basis. Ja, nou dan begin je bij uh, de paaslopers, van een om te vragen, Gijs. Ja. We, we, niet. Kon niet. Uh, nou, dan heb je Joep. Die, heeft nog, die had toen nog geen wedstrijd gespeeld nee. voor Heeren Die speelde de dag voor deze wedstrijd zijn eerste wedstrijd van 5 Vijf. Uh, die kon ook niet. Nee. Uh, wie heb je dan we nog meer? meer? Lucas. Lucas. Ja. Hey. En dan heb je Lucas. Ja. Yeah. Uh, Lucas, die, is, uh, die was de tot Die was op vakantie. Yeah. Uh, ja. Zijn vriendin is stewardess, dus die uh, zit regelmatig... Uh, als verstekeling op de wc <laughs> de vliegtuig. Okay, ja, ja. Ik weet het niet. Maar goed, die, die, ja. uh, die konden ze alle drie niet. Ja. Um, dus gingen Rolf en Thijs-Jan mee. Ja. En dat zijn allebei de diagonalen van vere uh, 5. Ja. Heeft Thijs-Jan wel eens op buiten gespeeld in een grijs verleden? Ja, maar kan goed, het als wel? als je dia bent, dan moet je toch ook enigszins op buiten kunnen spelen. Ja, nou, ja, nou ja, ja, goed. Dat anyway... Zij gingen mee allebei, gelukkig. Oh, nice. Als uh, reserve... Uh, heel fijn. Als tweede uh, spelverdeler en als reserve dia. Of uh, te, tweede paasloper. Goed verhaal. En reserve dia. Jezus ja, al die positiewisselingen raak ik ook in de war. <laughs> um, en hadden we een beetje moeite mee de eerste set. Dus dat kan ik me heel, heel goed voorstellen. Ja, ik, uh, ik stel ook niet zo lekker te spelen. Dus okay. uh, ik werd gewisseld. Ja. We uh, uh, begonnen met Thijs-Jan op uh, Pasloper, Dus ik werd gewisseld voor Rolf. Ja. Dus ik uh, zit op de bank en ik kijk zo het veld in. Wie staat er in de paas naast onze Libro Michiel? De twee dia's van Heren 50. dacht ik, oh, dat is toch wel echt kwalijk. Ja, ja eigenlijk uh, wel. Ja, het zou je dus niet verbazen, die eerste set hebben we ook uh, verloren. Niet gek. Met uh, 25-20. Nog respectabel. Ja, zeker. De tweede, de tweede helft van de set ging het eigenlijk al beter. En toen waren we wel ingespeeld. En uiteindelijk uh, hebben we gewoon drieën gewonnen. Uh, 25-14, 25-18 en 25-13. Ja. Uit bij Oude Water. Peter is trouwens ook nog meegaan. Peter had hier vijf. Ja. Die komt namelijk uit Oude Water. Dit was een oude vereniging. Oh, dat is echt geniaal. Zijn ouders zat op de bank. <laughs> Wat vet. En weet je wie <laughs> ook op de bank zat? Peter, de hele wedstrijd lang. Die heeft oh, vier ja. sets de bank Oh, Ik heb nog tegen hem gezegd: van... je ja, hebt ja, best wel kans dat je moet spelen. Want we hebben echt een mega tekort aan mensen. Ja, dus uh, helaas. Uh, ja. Maar hij vond het niet erg. Zijn ouders vonden het ook wel grappig. En, uh, Beter als je luistert. Het spijt me gewoon een beetje. Geeft niet. Nee, hij heeft uh, later nog ingevallen. Okay, Kom ik zo op terug. Ja. Ja. Dus uh, nou ja, uiteindelijk uh, best goede overwinning. 3-1. Dat was eigenlijk voorbij. Voordat je het in de gaten had. Ja. Yep. Uh, gaan we door naar de wedstrijd daarna. Dat was uh, een van de twee wedstrijden achter elkaar. Dat was 22 november. Tegen VSTS. VSTS. Daar hebben we al eens een keer uh, hard... Uh, bevochten, uh, overwinning uh, tegen behaald. Uh, ja. Ook thuis, was dat? Klopt. Uh, en ze staan nu, uh, nu op dit moment een plekje boven ons. Ja. Tweede. Jongens uh, uit Bodegraven Ja. Zeven wedstrijden, 24 punten. Hartstikke netjes. Ja. En dat uh, uh, was, ja, was een lastige pot. We begonnen 2-0 achter. Oef. Ja, was, uh, we werden nou, behoorlijk, nou, ik wil niet zeggen weggetikt... maar uh, het, het, was, het, was, het was een lastige, lastige eerste twee sets... Ja. Uh, 29-27, dus we was nipt aan. Hebben we wel lang voorgestaan. En uh, 25-16. Yep. Uiteindelijk wel 3-2 gewonnen. Best wel net. Ja, dus uh, moreel was dat heel fijn. Maar hoe, uh, hoe zijn jullie dan uit die dip gekomen? Wat, wat was het keerpunt? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, Joost had een paar goede wissels. Oké. Okay. Um, ja, het, was, um, het ging gewoon wel lekker. Mooi. Ja. Ik zit, ik zit even te denken. Ja, nee, we hadden gewoon... Uh, ja, die, die wedstrijden waarbij de druk een beetje laag ligt, lijkt op een of andere opeens op, op, op, op, op, op, op, op wel onze betere wedstrijden te worden of zo. Van, dat ja. van fuck it, we gaan gewoon lekker ballen en zien we zien wel hoe het schip strandt. Ja, maar dat moeten we ook hebben. En, uh, ik denk dat we dat vorige keer ook al eens besproken hebben, maar we, we hebben onszelf een beetje veel druk opgelegd. Ja, we hebben een podcast. <laughs> <laughs> Klein beetje. Ja, en nou ja, het is op zich best wel realistisch dat een team een seizoen aan elkaar moet wennen. Ja. Voordat het een uh, kampioensteam wordt. Uh, dit klinkt alsof ik immens aan het backpeddelen ben. Maar, <laughs> <laughs> uh, we ja. kunnen mathematisch nog kampioen worden. Dat kunnen we. Dus, uh, ja, we hadden uh, Michiel meegenomen als extra spelvelden. Althans, die heeft mee ingespeeld. Oké. Okay. En toen zag hij uh, ongeveer nou, net zo bleek uit als een uh, gemiddeld uh, tafellaken. Oké. Okay, en die ja. is uh, toen weer naar huis gegaan. Oké. Okay. En hij heeft uh, galstenen, hoor, ik. Gal. Oh ja, dat, dat las ik ook. Dat is echt. Episch naar. Ja? Dat zegt heel pijnlijk. Ik ken nierstenen. Ja, maar galstenen, galstenen is, is echt intens pijnlijk. Nierstenen ook trouwens. Ja. Kan jij iets dat, vertellen uh, als arts? Ja, het is, <laughs> <laughs> het is gewoon een, een, een ophoping van, van residu. Volgens mij zijn het ook uh, uh, kristallen die zich vormen in je galblaas. In je galblaas, hè? In je galblaas ah, ja. zit in je interne organen... Uh, in je lever, zeg maar. Ja, ik ken weinig mensen met een externe galblaas. Akkoord. Uh, maar goed, die <laughs> zit dus in je buik. Ja. En uh, ja, dat is gewoon intens pijnlijk als daar iets niet lekker gaat. Nee, ja, ja. ja. En, uh, ik ken meerdere mensen die het wel eens hebben gehad. En het schijnt niet, uh, niet echt fijn nee. te zijn. Nou, ja, je moet dat moet ook het... een beetje met je voeding rekening gaan houden, geloof ik. Oh, oké. Okay. Als, uh, uh, als het eenmaal goed komt. Nou, uh, Michiel... Uh... Sterkte er mee in ieder geval. Ja, inderdaad. Bedankt dat je met ons hebt ingespeeld. Um, ik weet trouwens, Joost die zei, uh, je moet alles spelen op, uh, op hun linksvoor, dus hun paas lopen. Ja. Zodat hij geen ballen meer kon krijgen, want hij kreeg alle ballen. Ja. Dus we haalden hem uit het spel. Ja, ze hadden eigenlijk alleen maar een buitenaanvaller. Nice. Dus vandaar dat wij uh, alles Belekt. bij hem weglegden en toen kwam er niks meer uit. We waren ook redelijk jonge jochies, dus op een gegeven moment was het moreel wel geklak, geknakt. Ja. Ja, dus wel... dan daar hebben wij dan nog wel een voordeel, dat wij ja. gewoon blijven ballen, ook al. Ja, zoals Alex altijd roept, volleyball is een spel van ervaring. Ja, eens. Ja. Er is dus dan wel een klein, uh, klein momentje uh, dat we schokken uh, uh, Jasper, die uh, landde op, uh, op een voetje. Oh, nee. En die is al een paar keer door zijn enkel gegaan, die speelde met een brace. Ja. Dus, uh, hij, is één keer, hij ging nooit door zijn enkel, zei hij, geloof ik. En hij is één keer bij een wedstrijd van ons goed door zijn enkel gegaan. Ja. Uh, maar volgens mij was dat de eerste keer dat hij echt door zijn enkel oh, ging. Oh, oké. Okay. Nou ja, hij speelde in ieder geval met een brace. En, ja. uh, um... en toen landde hij even op een voet. Ja, en oh, hij ging weer door zijn leest. enkel. Althans, ja, hij, hij, hij zakte in elkaar. Hij ging echt vloekend het veld uit. Ja. En hij liep, zeg maar, je hebt bij ons het materiaalhok. En dan wordt dat zo afgeschermd door zo'n metalen rolluik. Ja. Randen die echt... Keihard tegenaan. Want ja. ik denk dat dat bijna een, een zwaardere blessure kon opleveren... Ja. dan daadwerkelijk. Uh, ja, uh, goed. Ja, ja. Maar goed, weet je, nou ja, gezien de huidige geschiedenis van blessures... hield het hele uh, team zijn adem in. Uiteindelijk viel het gelukkig wel mee. Je hebt er ijs tegen aangehouden. Uh, en uh, de wedstrijd daarna stond hij gelukkig weer. Maar het uh, was verschrikken. En het was wel mooi. De, de coach van de tegenstander... die, uh, die liep naar onze aanvoerder toe van... hé, hey, is het oké okay als uh, wij even excuses aanbieden? Dus die sommeerde zijn speler ook echt van geef me een die jongen toe en zeg even sorry. Uh, ja. dat, dat was echt heel netjes. Dat, dat was is echt, echt, echt heel, uh... heel prijzenswaardig. Ja. Dus uh, VSTS, oh, uh, chapeau. Ja. Uh, ik had een persoonlijk hoogtepuntje. Vertel. Ik werd er ingewisseld als servicekanon. Oké. Okay. Ja, en dat ja? is gezien mijn laatste servicereeks. Uh, in... Ja, in het begin van het seizoen... Uh, ja, je bent over het algemeen een hele stabiele speler... met overal gewoon, ja, stabiel... <laughs> uh, maar je service was uh, een beetje ja. aids aan het begin van het seizoen. Ja. Het gekke is dat bij de training... dan ram ik de ene naar de andere uh, gewoon netjes uh, op de achterlijn. Ja. En in de wedstrijden waaien ze dan allemaal uit. Ik, nou, ik heb je echt sinds, sinds ik je ken... niet zoveel servicefouten zien maken, ik. Het is denk ik. Psychologisch, denk ik. Ik weet niet zo goed wat het, kan wat het is. Dat, uh, ja, Maar goed, de, deze wedstrijd ging dus goed. Ik werd ingewisseld uh, uh, voor Warner op een gegeven moment. Die speelde in, in jouw plaats. Ja. Ook weer een Heere Vijf uh, die, uh, die inviel. Ja. Um, en ik denk dat het ook gewoon... Nee, ik weet het, zeker. het psychologische trucje was voor de tegenstander. Oh, er wordt iemand speciaal ingewisseld voor de service. Die zal het wel goed kunnen. Ja. <laughs> weet ja, ja, dat, ja. Dat, dat was wel een specie. Die stonden op scherp. Ja, dus en ik... dan ga je dingen verneuken. Ja. En de eerste was een ace. Oh. En de tweede was een ketsen oh, of zo. Dus... Daar gaat je. Of uh, je concentratie. Ja, uh, dus, uh, oh, maar uh, oh. ja, ik heb uh, een paar keer lekker geserveerd. Toen werd ik er gewoon weer uitgehaald. Want Echt? ik moest, Warnere is een midden. Ik werd ja. gewisseld, dus op linksachter. Ja, Warner, ik, ik weet niet... Heeft hij een goede service, een service in hem? Nee, nee. Niet, niet spectaculair. Niet spectaculair ja. Hij heeft een beetje zo'n tennisservice... op? Hij doet op. Okay. hij dan doet hij zo'n zo hand... Weet je, dan, dan stuit het hij een paar keer... Ja. dan houdt hij zo de hand ernaast... en dan buigt hij zo voorover... en ja, dan gooit ja, hij hem op. Ja, ja, ja. Ik zie het al helemaal voor Ja, het is echt ja. zo'n tennis -move. Ik denk dat hij gewoon veel tennis heeft ja. uh, vroeger. Ah, fijn, uh, wedstrijd afgelopen. Drie twee gewonnen. Wij bier drinken. Lekker. En ik heb alle shirtjes gewassen. Ja, ik heb een foto gezien ja. van een uh, volle wasmachine. Ik, uh, we hadden... Uh, ja, we hadden een volle wasband. Ik, uh, we, want we hadden de, en hadden we ook, uh, of de dag en de we ook wedstrijd. Ja. Ik heb ze met echt met tering veel wasverzachter gewassen. Ja, ik, wilde, ik wilde niet dat iemand tegen mij kon zeggen... Hey, gast, en gast, helemaal leuk leuke maar je kan niet wassen. Dus ik heb uh, het waren hele nette, strak gevouwen shirtjes had ik de andere dag. Oh, joh. Want we speelden tegen BVOK. Is dat niet, niet kut met wasverzachter? In, dat weet ik niet. In... Ja, ik, ik doe er nooit wasverzachter bij precies om de reden dat ik denk van, dat is weer extra zeep op je lichaam. Of, of, oh. I don't know. Oh ja, nee, ik, nee. En het is synthetische stof. Dus ik, ik had wel ja. de sportwasstand, dus met extra water. Oh, lekker. Ja. ja, de, ja ik, ik heb ze uiteindelijk nog op de kach moeten drogen, want uh, anders, waren ze, ja, anders waren ze niet De kraagjes waren nog een beetje vochtig. Dus, uh, ja, de, die stof die, die, die droogt heel snel, maar uh, die kraagjes niet. Ja, maar nou, goed. Ja. Ik had een mooi pakketje gemaakt met allemaal netjes opgevouwen shirtjes. Awesome. Wij naar Benschop. Benschop. Uh, Bafok. En uh, ja, daar zijn we best wel hard uh, weggetikt. We hadden uh, Peter voor jouw plek. Ja. Want uh, uh, Warner kon niet. En we hadden Gijs ook nog als extra paasloper. Lekker. Want um, Ronald is nog steeds het spel verdelen, want anders is ja. het spel is steeds een stuk. Ja, het was, uh, ze hadden ook nog eens een extra midden. Die hadden ze de vorige keer nog niet. Oké. Okay. Als een jongen die, uh, nou, die stond bij het inslaan, ook alles gewoon op de vier meter te rachen. Even kijken, BFOC heeft 19 punten uit vijf wedstrijden. Ja, die staan nog onder ons, maar die gaan waarschijnlijk boven ons. Ja, dat denk ik ook, ja, ja. precies. Die, uh, maar goed, het, ja, dat is, uh, was uh, een redelijk heftige, uh, heftige wedstrijd. Ja? ja, je kon je best doen, maar het, het viel, uh, viel tegen. Dus uh, 22, 25, 16, 25, 15. Laatste set die pakten wij gewoon met. Uh, 21-25, ja, nice. Toch lekker, was het allerlaatste punt was... Um... Morele overwinning, toch? Nou ja, en ja. we gingen gewoon, juichend het veld uit, alsof ja. we gewoon kaart gewonnen hadden. Nou, Laatste punt, tikte Ronald door, als spelverdeler. Zo van, fuck it, nu is het zo mooi geweest. Nu is, van, nu is, nu is geweest. punt. Toen zat ik echt van dertig man op de tribune, die allemaal een beetje zo sip, zo, oh. <laughs> toch, toch, ja, ja, toch lekker. Dus, uh, nou ja, wij lekker biertjes drinken in Benschop. Lekker. En vervolgens mijn, mijn verjaardag vieren in uh, Utrecht. Yes. Nou, dan hebben we alle, alle tegenstanders wel gehad van afgelopen. Ja. Gaan we het hebben over de stand in de competitie? Ja. Die heb jij als het goed is. Yes. Even eens kijken. Even kijken. Op de eerste plek staat DVC uiteraard... Uh, met 7 wedstrijden en 26 punten. Uh, VSTS staat als tweede. Wij staan uh, met uh, 7 wedstrijden en 24 punten... Wij staan als derde met negen wedstrijden en 23 punten. Dus eigenlijk staan we wel iets lager. Um, b staat met vijf wedstrijden... Uh, ...staat hij op 19 punten, als mijn telefoon meewerkt. Waarom draait hij terug? Tyson, fixt dit. Ja, echt. <laughs> Oké, okay, en nu valt hij uit. Niet heel Su echt. Super episch. Oké, okay. B-Volk staat dus op uh, vier... Met 5 wedstrijden en 19 punten. Protos met 6 wedstrijden en 19 punten op 5. Uh, op 6 Jupiter Heren 2 met 6 wedstrijden en 14 punten. Uh, op 7 UVV Sphinx met 8 wedstrijden en 4 punten. En op de laatste plaats als hekken Kratos met 4 wedstrijden en daarvan 1 punt gehaald. 1 heel punt. In vier wedstrijden, ja. Nou ja. ja ze, ze hebben dus gewoon vijf wedstrijden minder gespeeld ze, dan wij. Ja, echt hè? Nou ja, dat dus. Als ze hun best doen, dan kunnen ze ons nog voorbij. <laughs> ja. Oké, okay, laten we, dus, we realistisch blijven. Ja. Uh, en we hebben dus uh, de laatste tijd de competitie een beetje gedraaid. Want overal speelt wel Switch. Ja. De enige wedstrijd die uh, uh, opvallend was in de laatste tijd... dat was op 17 november. Dat was... Uh, Even kijken. Oh nee, niet. Sorry. <laughs> Grapje. Ik bedoel meer. Zaterdag 24 november. UVV Protos, USV Protos tegen UVV Sphinx. Die Wat? hebben 3-2 gespeeld. Ja, Protos heeft nipt gewonnen. Ja, dat was uh, op de Protos-relatiedag. Ben jij ja. nog vriend van Protos? Uh, ik ben uh, geen vriend van Protos. Misschien moet ik daar eens naar kijken. Maar ik, werd, ik betaal jaarlijks een tientje. Oké. Okay. En <laughs> dan krijg je mailtjes van: hé, hey, kom op de relatiedag. Daar kan ik niet meer jaren. Ja. Maar toch, ja, nee, uh, Jasper die was er, als ja. uh, oud-proto-speler, uh, oud en die uh, was hilarisch uh, live verslag doen via de, via, de app. via de app, en niemand kon geloven dat, uh, dat ze er een vijfzetten van gemaakt hebben, ja. want Sphinx, uh, nou ja, zoals gezegd, geen hoogvliegen. Sterker nog. Ja, ik, ja, ik acht is toch een beetje van ons niveau, ja wat daar precies gebeurd is. Dat weet ik ook niet precies. Uh, ze zijn begonnen met gewoon een, of, uh, een, uh, een set te winnen. 25-19. Daarna heeft uh, UVV Sphinx... Uh, ...twee sets gepakt met 25-21... ...25-23. Toen hadden ze zoiets van... ...oh shit, we moeten toch echt wat gaan doen. Uh, want dan stond uh, Sphinx voor met uh, 2-1. Uh, en toen hebben ze 25-21 gemaakt... ...en 15-7. Dus ze hebben best oké okay gewonnen... maar He? zal hadden even iets eerder hun best moeten gaan doen. Geen een beetje doorsmoken. Ik heb ook sponsor oh. Sponsormomentje. Yay! Zo. Mm. So. De aflevering van vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door uh, Brewdog Punk IPA. Oh, dat is misschien wel mijn favoriete biertje van uh, deze brouwerij. 2000, uh, het favoriete biertje van 2018. Is het zo? Nee, weet ik niet. Oh, ik dacht het ene of. Nee, ja. nee, ik dacht. Uh, ik ben sowieso wel van... Een woordkeurmerk voor goed bier. Moet je even op mijn. Mijn um, Untapped-account kijken. Ja, ik heb dat nog niet. Of als ik een. Een soort de... Pokémon, maar dan met bier. Met bier-Pokémon, ja. Gotta catch them all. En. Uh, volgens mij heb ik deze wel opstaan. staan. Moet ik even opzoeken. Ongetwijfeld. Maar ja, het is best wel een bekend bier. Zeker, ja. Een Brewdog maakt echt, echt lekker bier. Ja. Cheers. Oh, uh, cheers. Als jullie luisteren, Brewdog. If you're listening. Hit us up. Please contact us. Yes. Very easy. We vinden uh, beer drink lekker. Uh, maar ja. Uh, yeah. We zijn best bereid om um, half uur over wenen te praten. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. En dan hebben we niet over huilen. Mm. grapjes kunnen ook heel goed. Ja. Grienen. <laughs> Zullen we uh, even kijken naar de tegenstander van uh, aankomende zaterdag? Yes. Want aankomende zaterdag is het Switch Saturday. Yes. En dat is, ja, vind ik een mooie traditie. Dus volgens mij, dit is het derde jaar? Uh, vierde ja. Vierde jaar misschien ondertussen al? Ik denk derde. Nee, vierde. Het vierde, vierde. kwam omdat uh, onze vorige voorzitter van Switch... ...die stond, op, uh, stond een keer op een thuisdag van Protos... ...op zaterdagmiddag... ...met de dronken hoofd. Karo. Ja. Met de dronken hoofd. Het oh, is best wel mooi dat iedereen op dezelfde dag... ...weet je, de hele dag er is... ...en iedereen gewoon een beetje naar elkaar kijkt. De wedstrijd heeft. Kijken. Ja. Gezellig met z'n allen. Ja. Dus die worden. zei, laten we gewoon één zaterdag... Um, per jaar alle thuiswedstrijden op zaterdag plannen en dan smiddags en dan s'avonds een feestje. Ja. En dat is aansta uh, aanstaande zaterdag. En het toeval wil, we spelen tegen Protoss. Yes! Protoss Heren 5. Mm -hmm. En uh, nou, ik ken er een paar van nog van gezicht. Pak okay, even de foto aan. erbij voor je. Ik ga even kijken. Ik ken er precies één van gezicht. Welk is dat? Eh, uh, Koen. Ja, Koen Strik, 48. Zo. Ja. ja. Die ken ik ook trouwens niet van Protos, maar van na Protos eigenlijk, gewoon van via via. Oh nee, ik heb, uh, ik heb hem wel in Protos gekend. Nou oh, ja, en ik ken hem ook van, uh, van Facebook. Oh ja, hij, <laughs> heel bekend. Hij is namelijk de beheerder van, uh, hij, ja, hij is zelf de beheerder, van de Facebookgroep. Elke dag een foto van Koen Strik. Ja, en je, je mag raden wat... wat die Facebookgroep doet. Ja, dat is dus letterlijk elke dag een foto van Koen Strik. Volgens mij is hij ondertussen mee genokt. Oh, hij, laat... ja, want het zijn maar 117 foto's... en volgens mij bestaat het langer. Ja, laatste foto's van 24 maart. En de eerste foto dat ik net even opgezocht... is ergens van uh, februari 2017. Oh, dat zo. is toch ruim een jaar volgehouden ja. met... Uh, elke dag een foto van Koen Strik. Uh, Koen Strik met een mutsje op. Koen Strik Kijk, met, met de... een meisje. Met een meisje met proto protostrui. Met een jongetje. Koenstrik in uh, ledenhozen en een bierpul bier. Pulbier. Koenstrik met Koenstrik. Koenstrik onder de douche. Jonge kop van Koenstrik. Koenstrik met nog meer bier. Afijn. Ik geloof dat hij bier lust. Ja, het is uh, ja, Koenstrik met een enorme... Is het een couchette? Het is een couchette. Komkommer. Elke dag een foto van Koenstrik. Eh... Uh, kan je liken op Volgende. Facebook. Ja, Ik wou nog even... Ja, we verder even door de spelers heen lopen. Volgens mij ken oh. ik... Uh, Pim Meijer ken, ken ik volgens mij ook nog. Dat is nummer 16. Oké. Okay. Volgens mij een diagonaal. Ze worden door een meisje van 12 getraind. <laughs> dat is Anne hier? Stijn. Die ken ik ook nog. Wat ah. ja, ja, die ken ik ook nog. Die uh, zat bij Alex Pint van het Slagteam, onder andere. Oh, dat kan. Ja. Ongetwijfeld een goede ja. volleyballster. Maar ja, nee. de, onder, tussen die mannen ziet ze er gewoon een beetje... Ja, het is wel een beetje babyface. Een babyface uit. Oh, anders zijn nee. er ook niks aan doen. Nee, ik, ik wou... zeg ook niet dat ze er iets aan zou moeten doen. <laughs> nee. uh, gasten heten verder. Gijs Jobsen. Martijn, tussen haakjes, Libero van Leeuwen. Dus ik Akkoord. denk dat zijn bijnaam gewoon Libro is. Ja, wij hebben ook een diagonaal die we die uh, noemen. In Heren 6 ja. In Heren 6, ja. Joep ten Haaf. Ja. Uh, George Oezunov. Die hebben ze ingevlogen. Die hebben ze ingevlogen. Is gewoon ja. een dikke transfer gemaakt van... Uh, Weet ik veel. Minsk of zo. Ja, <laughs> Minsk International. Luc Minnaar. Luc Minnaar. Dat is toch een fantastische naam? Ja. Als je dan geen vrouw inscoort met Proto's, <laughs> ja. weet ik het ook niet meer. Dus, hallo, ik ben gewoon een minnaar. De, daar moet je echt zoveel smoother pick-up lines mee kunnen verzinnen. Ja. Dus uh... Luc Minnaar. Joren de Ruig, loper Ja. Ik mag, mag... goede achter ja, Ik mag hopen dat hij dus hard kan slaan. Ja. Dat als deze man zo'n beetje een prikhomo is, dan, uh, dan... Oh, sorry. Prik nicht. Dan, uh, um... Nee, dat maakt het beter. Sorry. Uh, nou, fuck it. <laughs> Joran Ruijger, ik hoop dat je hard kan slaan. Uh, de eerder genoemde Koen Strik, Volker Sanders. Dat klinkt als een, iemand die iemand doodgeschoten heeft. Oh nee, dat is van der G. Oh ja, ik zat aan Ludo Sanders te denken: van goede tijd, slechte tijd. Ja, het was een soort combinatie. Ja, het, een, het zijn twee criminelen waarvan er één fictief is: ja. Joran Post, uh -huh. Mark Doornbos, Pim Meijer. Marcel Gardner. Klinkt ook als gewoon een ingevlogen Duitser. Ja. Gardner! Ja. Ja. En uh, Teun van Kleef. Ja, dat het, uh, klinkt simpel. Ja, ik nee. uh, ken ze verder niet. Nee. Ik, uh, nou ja, afgezien van de laatste wedstrijd... moeten we ze gewoon kunnen hebben. Maar um, ze hebben dus bijvoorbeeld ook nog van DVC gewonnen... helemaal in het begin van het seizoen. Ja, met 4-0 ook. Ik ben heel benieuwd ja. wat dit gaat worden. Het wordt in ieder geval leuk, Pot. Terwijl eigenlijk oude wedstrijdsprotos altijd... wil je altijd liefst zo snel mogelijk in het seizoen hebben. Want het zijn altijd nieuwe teams... Ja, klopt. Ja. ja, dat is waar. Die moeten altijd op elkaar ingespeeld raken. Maar... Ja, die studententeams die kunnen nooit... Uh, ja, aan de, de kant... andere kant, verder in het jaar hebben we ze wel meer gefeest. En ja, is er weer de helft opeens. Worden de bierbuikjes opeens... groter. Ja. Met, uh... Is er weer opeens eentje naar, naar, van half jaar naar Australië, weet je wel. Of Door bijvoorbeeld. Zelf ja. zoeken. Ja. Yeah. Uh, en uh, nou, dat is aanstaande zaterdag. Kom kijken, het is uh, smiddags. Uh, dan moet ik raak wel even tijd noemen. Uh, drie uur. Drie uur, ja. aanstaande, uh, aanstaande zaterdag. We spelen om één. Ah, dat is fijn om te weten. Vandaar dat ik dat weet. 1 december. Toch? Om 3 uur. Ja. In Nieuw Welgelegen. En om vijf uur speelt hier een vijf als je dan toch komt kijken. Ja. Daarnaast een feestje met Hutspot. Met Hutspot. Uh, in de kantine aan de overkant trouwens. Ja, dat weet ik. Dus uh, dat is fantastisch. Dus we gaan gewoon Nieuw Welgelegen met z'n allen uit. Ja. En dan één grote optocht, door de straat over. Ja. Naar de Eten, pubquiz en dan feesten. Voor het eerst niet mijn pubquiz, hè? Ja, doet pijn. Nee helemaal niet. Heerlijk. Nee. Ik, ik heb er wel zin klaar in. Was ik mee of niet? Ja, was, ik heb het vier keer gedaan. Ja, het mooi gemeente. Kort. En dan spelen we 7 december spelen we tegen UVV Sphinx. Ja, ik, die hebben we al genoeg benoemd. Uh, ja. Deze podcast alleen al. En uh, ja, ik denk dat het gewoon nog zit. laat Sinterklaas cadeautje uh, wordt. Lekker uitpakken. Strik erom. Gast erop. Ja, zo snel mogelijk afhandelen Jan. We ja. moeten weer uit naar uh, Leidse Rijn. Oh, feest. De paperclip. Yes, de paperclip. Uh, niet per se in de slechte sporthal. Nee, vooral met je sinds dit jaar. Maar het zit in Leidse Rijn. Je kunt pinnen. Oh, yeah, je kan ook pinnen. Ja. Wou nog even kijken op is Switch H4 al kampioen.nl. <laughs> Ik weet niet of Pellen Pelle nog iets te maken heeft met. Uh... Ja, we moeten nog steeds geduld hebben. Ja. Nou, <laughs> dan gaan we, gaan we gewoon nog even wachten. Zolang het mathematisch nog mogelijk is, hebben wij uh, geduld. Zijn we kampioen? Ja. Vraagteken. Een ogenblik geduld als het is. Ja. Prima. Hey, dat ik nog blijft een... staan tot het volgende seizoen. Ja, dat denk, denk ik. Ja. Nou, ja, Het is mathematisch nog mogelijk. Ja. Het is mathematisch nog mogelijk. En nog één vraag aan jou, uh, Bouk, Hoe jij daarin staat. Ik kreeg ja. uh, de vraag van uh, twee luisteraars. Twee. Stefan Leijnen en Cornelis Huizinga. Ja. Allebei uh, switcheren drie. Hoe wij uh -huh. staan ten opzichte van gasten in deze podcast? Uh, nou, we zijn allebei gasten. Dus... <laughs> Chicks mogen ook komen, maar je Chicks zegt. mogen ook Ja, maar gasten maar... gast, uh, gast als in mensen die we kunnen interviewen over de edele sport van het volleybal. Nou, ik, ik ben helemaal voor, eigenlijk. Dat, uh, ja, toch zeker als het zulke het, koryfeeën als uh, Stefan Leijnen en Cornelis gaan zijn. Ja, die hebben wel wat te vertellen, ja. Het enige uh, is, we hebben maar één microfoon. De, technisch gezien kan ik het tweede regelen. Oh, dus. Want we zitten nu al schouder aan schouder, zeg maar heel knus. Uh, ja, het is best sexy het is, ja. Je, dat, uh, je, het is dat we kleren aan hebben. Maar, het is... maar dan gaan we gewoon een tweede microfoon opzetten. Dat, uh, dat kan. Nou, top. Ik lijk me goed om dat in een week te doen als we geen wedstrijd hebben. Of misschien minder... Plot. Of als we gewoon zin als we hebben. Als ze het niet druk hebben. Ja. Als ze zin hebben. Misschien in een weekend. Ik neem aan dat, dat zij ook gewoon levens hebben en zo. Ja. Lijn uh, te... niet, maar uh, nee. dit is wel een... Ja, dit werk. Maar oh. Cornelis heeft ook kinderen en zo. Dus dat is wel oh, een... Oh ja, ja, dat is wel een beetje een dingetje. Ja, precies. Ja. Misschien moeten we het gewoon een keertje doen opnieuw wel gelegen. Dat kan ook. Dat is wel geinig. Lokaal. Oeh. Ja, dat moet kunnen. <laughs> Lekker onerven uh, plannen maken. Dat komt altijd goed uit. Ja. All right, nou, uh, Stefan en is C. Uh, schrappen we het. Ja, precies. <laughs> Stefan en C., uh, ja, ik wou zeggen, als jullie luisteren, maar jullie luisteren. Jullie zijn van harte welkom. Uh, we plannen een datum. Ben je iemand anders en wil je met ons in contact komen? Dan kan dat. Via Twitter kan dat. @kroniekkampioen. Uh, Mail Mail naar van een kampioenschap.gmail.com. Of kijk op van een kampioenschap.nl. Nou, bedankt voor het luisteren en uh, tot, tot op het kampioensfeestje. Mathematisch nog mogelijk. Mathematisch nog mogelijk.